De voortrekkersfamilie Seger is met andere kolonisten in huifwagens op weg gegaan van het oosten van Noord-Amerika naar het onbekende Westen om daar een nieuw leven te beginnen. Onderweg sterven de beide ouders en zijn de zeven kinderen Seger, waaronder de baby in geheel op zichzelf aangewezen. En omdat de leiders van de grote karavaan afwijken van het oorspronkelijk reisplan stond vluchtende kinderen Seger onder aanvoering van de oudste, John, in alle stilte het trekkerskamp, om te trachten alleen Oregon te bereiken. Het was de innige wens van vader Seger geweest daar een grote farm te bezitten en er zo toe bij te dragen dat Oregon Amerikaans zou worden. Opdat hun vlucht zou slagen moesten de kinderen hun huifwagen, vee en paarden achterlaten en alleen verder trekken met de hond Oscar een os voor het dragen van de bagage... en een koe die voor de melk voor de baby moest zorgen. De rivier de Snake snijdt zich kronkelend een bedding van oost naar west... door de tegenwoordige staat Idaho. Het landschap is er woest, rood, geweldig. Gapende afronden, bodemloze kloven, steile bergwanden, reusachtige pieken en in de lagere delen verraderlijke moerassen en drijfzand. Onder de boomgrens een wilde begroeiing waar vaak geen doorkomen mogelijk is. Boven de boomgrens een grauwe, naakte, gevormde steenmassa, waar alleen de berggeiten hun leven wagen. Door dit land trokken de kinderen. Het enige wat John van de Weg wist... Was dat ze 300 mijlen in westelijke richting door het sneekdal moesten afleggen, voordat ze het pelsjagersfort Boisée zouden bereiken? Ze moesten hun weg zoeken tussen steile rotswanden de hoogte in, over de bergen heen. Dan kwam ook de dorst hen plagen. Kitty klaarde over buikpijn en pijn in haar keel. Kleine, dappere Mathilde zoude stilletjes door. Soms biggelden dikke tranen langs haar wangen. De hond Aska liep onrustig snuivend en waakzaam achter haar. Kleine Lizzie zag geen gevaar en de eerste en laatste druppel water was voor haar. Ook mocht ze met Indipensia de schrale melk van de koe delen. Louise liep zwijgend de hele dag en klaagde nooit. Aan Francis had John de meeste steun. Francis had niet het sterke lichaam en de spierkracht van zijn oudere broer. Maar hij was taai en doorzettend en, en zeer moedig. John, dit is vast een pad dat door dieren gemaakt is. En. Je zal zien dat het bij een rivier uitkomt. Oh John, het is nog wel vroeg, maar. Mogen we daar dan blijven voor vannacht? Ja, John? Nee, Mathilda. Oh. En jullie allemaal, je weet, we rusten pas tegen zonsondergang. Ja. Het is... We moeten opschieten Ja. en orgen bereiken voordat de sneeuwstormen van de herfst opsteken. Ja. De grond wordt vochtig en sopper, John. Dit dierenpaadje loopt naar, naar een drinkplaats. Oh, John, de hoeveelste dag is het nou dat we op weg zijn. Ik weet het niet, Louise, Maar we moeten doorzetten. Ja. En volhouden. Ja, de... Dacht je soms dat ik ook niet zou willen rusten? Met Lizzie op mijn rug heb ik soms het gevoel dat mijn ruggengaat zou breken. Kijk daar, John. Een mooiere plek om te kamperen vinden we nooit. Nee, hè? Oh, ja. Gras. En een grote ronde plek met hoog struikgewas eromheen. Oh, en, en de ja, vlakbij. Kijk maar. Kom nou maar. John, ik wil zo verschrikkelijk graag hier blijven. Mijn voeten zijn kapot gelopen en gezwollen. En ik heb zo'n buikpijn. John, alsjeblieft John. Ik kan ook niet meer. Mijn lagen knallen zo en ik... Ik ben nog, nog nooit zo moe geweest. Ik verhoorzaam elk bevel van je, John. Maar ik verlangde verschrikkelijk naar ons rug te mogen liggen en ik die knellende laarzen uit te trekken. Goed dan. We blijven. Oh, fijn. Hoi, oh, John. Dank je wel, John. Oké, kijk eens. De dieren grazen al. Die willen ook niet verder. Ik zal ze van hun bepakking ontlasten. Breek jij ondertussen wat droog hout van die zilverspaar en laat Mathilde wat spokkelhout bij elkaar halen, hè? Ja, ja. Er ligt hier genoeg. En dan kan Louise vuur maken. Ja, ja, ja, ja, Braaf, Anna. Braaf. John, dit zijn de laatste plakken van het vlees van de bok die je twee dagen geleden hebt geschoten. Ja, John, het wordt tijd dat je weer wild schieten. Maak je daarover maar niet ongerust, Louise. Als dat alles was, ja, het stikt ja. hier gewoon van het wild. Ik weet dat we er vandaag aan toe zijn. Ja. Daarom heb ik ook toegestemd vroeger het pivakop op te slaan. Ja, dankjewel, John. Het kamp maken is anders heel wat eenvoudiger dan toen we nog met de reisden. Ja. Ja. En de tent zetten we ook nooit meer op. Nee, omdat we er te moe voor zijn. Nou, en als het niet nee, regent, je... gaat het best, hè? Het is dus lekker gevolg in je deken. Ja, jullie kunnen deelden... de hele nacht doormaffen. maar John en ik, wij houden om beurt te de wacht. Oh, oh, <laughs> uh, toch heb ik jou en John wel eens tegelijk in slaap gezien en ja, uh, uh, ja, hield Oscar alleen de verandering. Ja. Francis, ja. Huh? Francis, jij blijft hier bij de kinderen. Ja. Hou je geweer goed gereed voor eventuele wilde dieren, hè? En Cat, gaat met mij mee. Oh jakkes, nee, John. We zullen wel gauw nee. terug zijn. Ik heb sporen van herten en antilopen gezien. Maar, ik eerst wat eten, John. Ik heb zo'n honger. Dacht je dat ik geen ontzaglijke trek heb in een van die lekkere plakken bokkenvlees? Maar we moeten eerst nieuw wild schieten. Nou kom, dan ja, is dat gebeurd. Ja. Waarom kon Louise niet meegaan? Ik vind het zo maand. Louise moet voor het eten zorgen en het is goed voor je. Jij moet ook een echt wilderniskind worden. Nou, en hou stil, hè? anders verjaag je het wild. Zo. Beweeg je niet. Oh, een, een antilope. Ach, John, het is zo'n mooi beest. Hou je stil. We hebben geen keus. Oh, oh, oh, oh. Dood. Precies tussen de ogen geraakt, zoals vader het me geleerd heeft. Oh, dan heeft hij niet geleden, hè, John? Nee, Ketty. Hij was direct dood. En dan moet je helpen de antilopen naar het kamp te slepen. De afstand is gelukkig niet zo groot. Alleen geen gezeur en goud. Pak beet. Nee, nee, nee, niet bij zijn voorpoot hier van achteren. Zo. Kom maar. Francis, help eens een handje. Jonge bok, John oh hè. Oh, Dan kunnen we een paar dagen mee voort. Oh, John. Louise, ga jij naar de rivier om de waterzakken te vullen, ja? terwijl ik de antilopen klaarmaak, Ja, John Goed, John Kitty ja? hou de pan gereed om het bloed op te vangen. Dan kan Louise er straks met het meel dat we nog over hebben bloedsoep van koken. ja Als je het dier hebt gevuld en de bouten losgesneden, vind ik het lang niet zo erg meer. Dan is het gewoon vlees geworden. Dat zo is het, Kitty. Nou, zo handig als jij die bouten lossnijdt, kan ik het nog niet, Jon. Ah, dat komt wel, Francis. Ik achter de en ik heb maar één schot op mijn oh, oh, not, not, zijn we, jongens. Je pistolen Frans is De beer is getroffen, maar ik weet niet waar. Francis. Ja, je... Recht tussen zijn ogen, het is gebeurd. En <acted> eh, valt bovenop ons kak. Oh, als laatste kan er niet onderuit. Frances, Frances geeft me nog een geweer. De twee jonge beren komen eraan. Ze ruiken het bloed en ze zijn levensgevaarlijk, zo als ze zijn. of wat je gedaan hebt. Oh John, John, dat draait bloed langs je kin. Zeker, op een tong gebeten. Vreselijke spanning. Ah oh, John. oh John, we moeten Frans helpen. Die probeert Oscar onder het zware lichaam van de beer weg te halen. Maar, wat doet hij nou? Oh, hij rent ineens weg een stuk vlees van de dode antilope? Oh. Oh. Oh. Oh. Daar komt een derde jonge beer... ...door het paadje aan het sukkelen. Oh. Francis werpt hem het vlees toe. Oh. Oh. Ja. Hij zet zijn tanden in. Hij, hij keert zich om. Ja, hij gaat terug met zijn prooi. Maar, oh, het gelukkig. is maar goed. Er is geen geweer meer geladen. Oh. Ja, dat wist ik. Oh. Oh, Francis, jij uh, Louise... Dit verscheurde hemd, moet ik die volhuis soms branden? Fransis, oh, Francis. Ik, ik zal je een ander geven. Oh ja? Wat is er, Louise? De, de waterzak. Waar zijn die? Bij de rivier. Ik zal de geweren opnieuw laden en de zakken gaan halen. Die avond tot diep in de schemering... Sleepten de kinderen zich voort. Geen van hen had willen kamperen op de plaats waar de drie dode beren lagen. John en Francis droegen in een deken de ernstige gewonde hond tussen zich in. Het was een loodzware, slappe vracht, en langzaam zijpelde bloed door de deken. Ze trokken meer dan een mijl verderop. Hun gezwollen en kapotte voeten hadden ze gewikkeld in repen rood flanel van Francis gescheurde hem. Ieder droeg zijn laarzen bengelend om zijn nek. Eindelijk besloten ze kamp te maken. Kleine beken ruisten van de bergwanden naar beneden. En toen ze eindelijk insliepen, klonk dit als een troostend en sussend lied.